Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het doel van de aanslag om chaos te veroorzaken, zegt de Turkse president Erdogan. Vannacht schoten een man verkleed als kerstman zeker 39 mensen dood... in de populaire nachtclub Rijna. Onder de slachtoffers zijn ook 15 buitenlanders. Behalve Turken gaat het om feestvierers uit Saudi-Arabië, Marokko... Libanon, Libië, Israël en België. Voor zover het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nagaan... zijn er geen Nederlanders gedood of gewond geraakt. De Turkse politie zoekt nog steeds naar de daders... die wist naar de schietpartij te ontkomen. De politie heeft tijdens de jaarwisseling in Friesland, Groningen en Drenthe... 40 mensen opgepakt. Vooral voor brandstichting, vernieling en belediging. In Elim in Drenthe werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. Twee jongeren zijn daar opgepakt. In Den Haag zijn ambulancemedewerkers bekogeld die een zwaargewonde politieagent hielpen. Die was kort daarvoor aangereden. In Utrecht werden meerdere auto's in brand gestoken en in Amersfoort zijn 30 jongeren opgepakt die vernielingen hebben aangericht. Zoals verwacht was de luchtkwaliteit rond middernacht zeer slecht. In veel grote steden ontstond een dikke laag smok door het vuurwerk, dat zegt het RIVM. Ook dit jaar was de nieuwjaarsduik op het strand van Scheveningen druk bezocht. Om twaalf uur vanmiddag renden tienduizend mensen de Noordzee in. Het regende, er stond veel wind en de gevoelstemperatuur was ongeveer 0 graden. Zeker twee mensen raakten onderkoeld. In heel het land waagden tienduizenden mensen de ijskoude duik op ruim 100 plekken. In Belveld in Limburg ging het niet door omdat het water daar is bevroren. De Britse koningin Elizabeth is niet bij de traditionele nieuwjaarsmis. De 90-jarige koningin heeft nog altijd veel last van een zware verkoudheid. Daarom misten ze ook al een kerkdienst tijdens de kerstdagen. Het weer dan nog, vanmiddag regen, eerst in het noordwesten, vanavond ook in het zuidoosten. Daar kan ook wat natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 7 graden, al voelt het dus wel kouder aan. Vanaf morgen is het een paar dagen droog met af en toe zon. Dit was ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 En daar gaan ze het Zandvoortse zeewater in. Jawel. Met uh, vele duizenden tegelijk op dit moment uh, hier in Zandvoort. De Nieuwjaarsduik 2017. Het is uh, even na twee uur, Zandvoort. Een hele goede middag, YouTube als eerste. En New Year's Day. Ja, we wensen iedereen uiteraard een uh, gelukkig en gezond 2017. En CFM is er weer 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Ik zou deze zondagmiddag, Albert Jan. We zijn er weer aan de tolweg Tina. Goedem... De beste wensen. Ja, de beste wensen erop. Kijkers, luisteraars, vrienden van, adverteerders, allemaal een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. Ook namens ondergetekenden. Ja, het, was weer, het was weer wat. Hè? Ja, heb je alles overleefd? Ik heb alles overleefd. Mooi. Ja, het, is, het is af en toe een beetje rood op straat her en der. Maar aan de andere kant zie je ook dat er een heleboel dingen netjes zijn aangeveegd. Goed, 1 januari 2017. We zijn er weer. Zandvoort op zondag. Met drie uur lang live vanaf de tolweg 10A. Vanmorgen waren onze jongens van het CFM Jazz Team. Met z'n drieën, drieën zelfs. In de Leuk. studio. Ik zag ook die bollen op tafel staan. Die zie ik hier nog niet. Nee, maar die zijn wie meegenomen. Weet, wie ja. weet. Of ze zijn op? <laughs> wie weet. Goed, drie uur lang Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? Uiteraard, rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Want uh, naast, naast het feit dat natuurlijk de ijsbaan is geopend en het wenspaviljoen ook geopend is en de nieuwjaarsduik nu net begonnen is, zijn er natuurlijk ook andere activiteiten die uw aandacht verdienen. Dat allemaal rond de klok van half vier. Het weerbericht, het wordt een korte, alleen voor vandaag en voor morgen het weerbericht. Het dieren, de dieren van de week om half vijf zijn vooralsnog Blackie en Sophie. Uh, en het gedicht van de dag kan ik beter zeggen. Uh, jij weet er nog niks van, maar jij komt er ook in voor. Maar hij is natuurlijk voor alle luisteraars en kijkers. Het is dus in ieder geval gelukkig nieuw jaar. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben een pitch report, want ondanks het feit dat we weer een jaar verder zijn... is er natuurlijk ook nog weer nieuws uit de uh, wereld van de Formule 1. En rond de klok van half drie gaan we schakelen met Milo Gerritsen... Want ik ben toch erg benieuwd hoeveel mensen. Uh, mutsen, uh, mutsen. <laughs> Kijk of ze die allemaal kwijt zijn geraakt. En om half drie gaan we daar nog even met Milo bellen. Wellicht dat het weer het weerbericht iets uh, opschuift. Maar fijn u weer te horen, aan de, of te zien en te aan de radio gekluisterd voor de komende drie uur. Zandvoort op zondag van uw enige echte lokale zender, ZFM. We hebben er zin in ook in 2017 heel veel muziek en informatie. Zandvoort, een hele goede middag. En een goede nieuwjaarsdag 2017. En wij zorgen voor de muziek tussen twee en vijf uur bij Zandvoort op zondag. En hier is een gaan we houden van Wild Cherry en Play That Funky Music. De muziek van Wout Cherry en play that funky music. Zone 4. En hier is Billy Joel. De laatste dag van 2016 stonden eigenlijk helemaal in het teken van de top 2000. Bij onze collega's van Radio 2, NPO Radio 2. En deze man Billy Joel heeft daarin heel veel hits. Waaronder de pianoman en deze, de uptime girl uit de jaren 80. Nou, het is kwart over twee. Is er wat gebeurd afgelopen nacht? Niet veel. Niet veel? Voor zover wij weten. Maar natuurlijk, het is niet zonder slag of dood verlopen. Allereerst een afgesloten container wordt geheel genegeerd. Inwoners van Zandvoort hebben een voor de jaarwisseling afgesloten container... voor het inzamelen van plastic afval totaal genegeerd. Niet open? Dan zetten we het er toch gewoon naast? Lijkt de gedachte hierachter te zijn geweest. Een alerte, alerte inwoonster zag het tafereel... maakte een foto en besloot de redactie van de Zandvoortse Courant te benaderen. De plastic bak was door de gemeente keurig afgesloten... ten einde de jeugd niet op ideeën te brengen met een mogelijke rampzalige afloop... Om hier neem je blijkbaar niet je spullen weer mee naar huis. Een vrouw met glas in gezicht geslagen. Een 21-jarige vrouw uit Zandvoort is in de nacht van 31 december op 1 januari in een horecagelegenheid aan de Haltestraat met een glas in haar gezicht geslagen. De verdachte, een man van tevens 21 jaar uit Zandvoort, is aangehouden. De vrouw raakte gewond aan haar gezicht en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Dat was het, het uh, Salfoortse nieuws in het kort. Dus eigenlijk best wel een uh, rustige oudejaarsnacht, uh, Albert-Jan. Voor, zo, voor zover ik bij de ja. berichten nu heb binnenkrijgen, ja. En de brandweer die heeft uh, gelukkig ook niet heel veel uh, hoeven uit te rukken. Dus. Nou, we gaan weer het uh, nieuwe jaar in 2017 met Hem en nu Handsome Poets. And the fire in our hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through. Nieuwjaar 2017. Welkom Zandvoorts bij CFM, je eigen lokale radio. En als eerste hoorde je de Handsome Poets en uh, ja, Sky on Fire. Ja, dat was gisteren zeker het geval uh, tijdens al het mooie vuurwerk wat uh, afgestoken is. Achteraan draaiden we deze van Kygo nog een keertje. En dit van alweer enige tijd geleden en here for you. Ja, zo dadelijk gaan we met uh, Milo Gerritsen bellen. Hij is uh, de organisator van de nieuwjaarsduik. De 57e in Zandvoort. Maar wat is nou eigenlijk de geschiedenis achter de nieuwjaarsduik? Nou, dat zal ik je uitleggen. De nieuwjaarsduik, waarbij vandaag uh, tienduizenden helden kopje onder, ondergaan of al zijn gegaan... is dit jaar echt koud en vochtig. Motregen en een flikse wind zullen veel de deelnemers al vooraf koude rillingen hebben bezorgd. En de gevoelstemperatuur ligt zelfs op menige plaatsen een paar graden onder het vriespunt... Geadviseerd werd dan ook om een frisse duik kort te houden... zo snel mogelijk weer warme kleding aan te trekken... en de overwinning te gaan vieren. Dit jaar is de nieuwjaarsduik na een aantal warme jaren... weer echt fris te noemen. Meteorologen spreken over waterkoud. Vorig jaar was de gevoelstemperatuur nog 9 graden. De deelnemers hebben trouwens ook wel erger moeten kou kleumen... want in 2004 was de gevoelstemperatuur min 6,2 graden. Oeh. Drie jaar later werd de duik zelfs afgelast vanwege het slechte weer. Tijdens die warme duik van vorig jaar durfden een recordaantal... van 51.000 mensen het ijskoude water te trotseren... en waren er 139 locaties waar het evenement werd georganiseerd. Mensen duiken niet alleen in het water van de Noordzee... maar ook in recreatievijvers zoals oost Gerle, eerste editie daar... of in havens zoals in het Friese Terveen. Het is afwachten uh, wat deze veel koudere nieuwjaarsdag voor invloed heeft op het uiteindelijke deelnemersaantal. Het is dit jaar de 57ste keer dat de duik in Nederland wordt georganiseerd. De eerste was in 1960 met zeven deelnemers. Een paar jaar later volgde een handjevol enthousiastelingen in Scheveningen. Nu is Scheveningen al jaren koploper qua deelnemersaantal... en wordt daar al jaren het maximum aantal van 10.000 waaghalsen gehaald. De traditie van de nieuwjaarsduik is overigens niet afkomstig uit Nederland... maar uit Canada. Daar bestaat het namelijk al sinds 1920. Oké, okay, nou zo dadelijk dus met Milo Gersen gaan contact met hem opnemen. Heel benieuwd hoeveel mensen in Salford het water in gedoken zijn. En eigenlijk hadden we erbij moeten zijn, hè? Vijfduizend ja, mutsen daar. Ja, <laughs> ja, ja. ja. <laughs> en dan zitten wij in de studio en de Tolweg Tina. Zonder oliebollen. Zonder mooie muziek draaien. Lionel Richie is hier. blijft een uh, geweldig nummer, deze van uh, Lionel Richie en All Night Long. En uh, lekker dansen, hè? heerlijk. Nou ja, als je de Noordzee uh, in bent gedoken zojuist. Nou, toch uh, redelijk uh, koude duik. We gaan het vragen aan uh, Milo Gerritsen. Goedemiddag, Milo. Welkom in de uitzending bij CFM. Ja, goedemiddag en de beste winst, hè? Ja, jij ook, de beste wist voor uh, 2017. En uh, op naar uh, alweer de volgende duik, want deze duik zit er inmiddels op, uh, Milo. Ja, we zijn, uh, we zijn er weer klaar mee. Ja, je bent er klaar mee. Ja, mee. is weer gelukt. Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Hoe is het gegaan vanmiddag? Nou, het ging heel goed. Uh, door, uh, door de koude weersomstandigheden hebben we natuurlijk wat minder opkomst. Maar uh, dat maakt niet uit, want het was uh, super gezellig. En uh, ik denk dat we een kleine 3000 man hadden die in gingen. En uh, het veertje was er zeker niet minder op. Nee, 3000 man, dat is uh, toch nog een uh, behoorlijke groep zo bij elkaar. Ja, zeker. Ja, dat zag er uh, weer heel goed uit. Uh, kijk vooral op uh, de nieuwjaarsduik uh, Facebook, nieuwjaarsduik Zandvoort. Dan uh, komen alle foto's vanzelf uh, tevoorschijn. Ja, en uh, ja, we waren hier gisteren ook in de uitzending en uh, de ertessoep was uh, rijkelijk aanwezig. En iedereen heeft er waarschijnlijk heerlijk van gegeten. Ja, ze staan nog vol uit te schenken, want uh, ja, als het zo koud is wel opeens natuurlijk iedereen extra ertessoep. Ik denk dat we wel door die 700 zoveel liter heen gaan. Ja, rondom de nieuwjaarsduik hadden we niet alleen inderdaad de duik zelf... maar ook nog vele andere activiteiten, waaronder het optreden van Ans Hoe is dat geweest? Ja, is, Ans Tuin is altijd een feestje. Die, uh, die heeft de hele zaal uh, op zijn kop gezet. En dat, uh, dat is natuurlijk, uh, ja, het is een niet. Nou, geweldig, geweldig, geweldig, geweldig. Uh, ja, en uh, ja, de, de, de warming-up en uh, onze collega van Radio 2... die heeft ook uh, meegedaan met, uh, met de nieuwjaarsduik. Ja, de, klopt. Hoe ging dat, de warming-up? Welke muziek werd daarvoor gebruikt, trouwens? Nou, ja, uh, ik ken al die nummers niet, maar iedereen stond wel mega uh, springen. Dus dat zag er wel heel goed uit, want dan zie je al die oranje muntjes... Uh, heen en weer uh, hopsen, uh, wat dat betreft, uh, de muziek was goed, maar vraag mij niet wat het was. Oké, okay, nou in ieder geval heel veel mutsen die daar lekker aan het dansen waren. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> heel goed. <lacht> op hun hoofd. <lacht> op hun hoofd. Nou Milo, en, uh, ja, succes dus. Ruim uh, 3000 uh, mensen en die uh, gaan nog niet naar huis. Waarschijnlijk niet. Nog even het centrum in. Gezellig genieten ja. hier in Zandvoort. Absoluut. Ik denk dat het weer uh, gezellig druk wordt op de, de overdekte terrassen dan. Nou, dankjewel uh, voor, uh, voor je tijd, eventjes. En geniet nog even lekker na, Milo. Dat heb je wel verdiend. Gaan we doen, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En nogmaals een goed 2017. Dankjewel, Milo, hè. Oei, dat was uh, Milo Gerritsen. Geslaagde duik hier in voort. Zo'n begin van 2017. solution is my Er dat weer een geslaagde duik is al voort. 3000 mutsen die het water ingedoken zijn. Nou, heerlijk. En het is uh, wel koud hoor. Maar goed, knappe prestatie weer van die 3000 mensen. Zo, het is uh, vijf over half 3. Laten we eens even uh, doorgaan nemen. Wat blijft het zo waterkoud, jan Ik heb het alleen voor vandaag en morgen. Dus het wordt kort, korte. Maar het is ook op deze eerste dag van 2017 overwegend bewolkt en af en toe regen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of vier. Vanavond is het bewolkt en regenachtig, maar komende nacht is het droog. De wind draait naar noord en de temperatuur daalt naar een graad of twee. En tot slot, morgen, morgen komt er eindelijk weer eens de zon tevoorschijn... maar het komt ook tot enkele buien. De noord- wind noordwestenwind is matig tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt morgen naar maximaal een graad of zes. Al dus Rico schreudel. Nou, het wordt uh, lekker warm dus. Ja, ja, ja dat kan je ja, wel ja. zeggen, vergeleken met vandaag. Dat was het uh, weer. Na te lezen op www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Hier zijn de Doobie Brothers. de muziek des van de Dobby Brothers en de Long Train Running. Ja, het is ook gezellig in het centrum van Sandvoort bij de ijsbaan op het Raadhuisplein. En wil je live meekijken op de ijsbaan, dat kan heel makkelijk hè. Gewoon eventjes onze CFM Sandvoort app downloaden. En dan ga je naar het menu, live cam ijsbaan en dan kan je live meekijken wat daar gebeurt. Hè? Bewegende beelden gewoon dus je bent er gewoon eigenlijk bij, terwijl je er weer niet bij bent, want je kijkt gewoon op de cam, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. De ZFM-app is uh, te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Software en download hem nu op je telefoon of tablet. On the street. But turning head, you got that less affair, you just my yeah, and walk on through love. You've got that personality, there, and it sure that's good on. Oh. Speciaal is jou gedraaid voor uh, alle disco-freaks die op dit moment aan het luisteren zijn. De grote muzikale familie uit de jaren 80, The Barts. Dat ja, onder meer Elder Barts en Chico The Barts en weet ik van wat voor The uh, Bartsjes allemaal. En ja, samen hebben ze deze single gemaakt, You Wear It Well. Het is 13 over half 3, Zandvoort op zondag, 1 januari 2017. En wat hebben we afgelopen nacht uh, kunnen genieten van het vuurwerk? Vond jij het ook zo mooi, Albert Jan? Ja, prachtig. Ja, het was ja, mooi, hè? Ja, ik heb, Ging ik nog twaalf uur zoveel eh, de ja, lucht ik, in. En als we op het balkon staan, kunnen we helemaal naar Amsterdam kijken. Ja. Dus dat is dus elk jaar weer een feest. En het was goed helder, dus dan kan je heel ver kijken. En heb jij nog geld uitgegeven aan vuurwerk dit Helemaal jaar? niks. 0,0. Nou, voor 68 miljoen euro vuurwerk verkocht. Nederlanders hebben dit jaar weer meer geld uitgegeven aan vuurwerk. En er is dit jaar naar verwachting 68 miljoen euro besteed aan het kopen van rotjes en mooi vuurwerk. Al dus Leo Groeneveld van de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland afgelopen zaterdag. Volgens Groeneveld is de branche daarmee nu echt uit het dalletje gekomen. Twee jaar terug werd 63 miljoen uitgegeven aan vuurwerk... en in 2015 was het 65 miljoen en nu dus 68 miljoen euro... schat Groeneveld na een rondgang langs de grote vuurwerkimporteurs. Zoals altijd was er veel vraag naar het zogenaamde jeugdvuurwerk als sterretjes... maar vooral het duurdere siervuurwerk bleek in trek... Op internet gaven mensen gemiddeld 99 euro uit... om vooral duurder mooi vuurwerk aan te schaffen. Een tientje meer dan vorig jaar al dus Groeneveld. Volgens hem geeft, het aan dat, geeft dat aan dat mensen deze traditie willen behouden... en willen genieten van een klein feestje met familie en vrienden. Maar 68 miljoen? Oh, dat is behoorlijk ja. Dat is een boel geld. Zeker weten. Ja, en wij hebben er uh, gisteren van genoten onder meer de vuurwerkshow bij uh, Sinterparks. En er is wat allemaal de lucht in ging. Nou, geen 68 miljoen is voorts, maar wel een gedeeltetje daarvan, hè? In ieder geval uh, op naar het uh, volgende jaar. En dan laten we ook hopen dat het gewoon afgestoken mag blijven worden, maar wel op een veilige manier. Hier is Brunner Mars. Ja, dan liepen we vanmorgen naar de studio aan de Torweg Tina. En dan zag je op de ene plek was het vuurwerk keurig opgeruimd. En op de andere plek was het nog een zoetje, om het zo maar te zeggen, Albert Jan. Klopt. Uh, want uh, daar, is, daar is ook een oplossing voor. Want duizenden Nederlanders trokken vanmorgen gewapend met bezems de straten op om de vuurwerkresten van de afgelopen nacht op te ruimen. De vrijwilligers doen mee aan de actie Nieuwjaarsvegen van de Stichting Nederland Schoon. Het is de derde keer dat de organisatie deze actie houdt. Volgens Nederland Schoon hebben zich enkele duizenden mensen... in plakweg honderd gemeenten zich voor de actie aangemeld. Het nieuwjaarsvegen werd om 12 uur afgetrapt in de Amsterdamse Jordaan. De vrijwilligers hebben extra grote en stevige vuilniszakken gekregen... waar ze de bijeengeveegde resten van de pijltjes, rotjes en potten in kunnen doen. De afgelopen drie jaar deelde de stichting een miljoen van deze zakken uit. Goed initiatief. Zeker. Helemaal goed. En laten we hopen dat Sanford ook weer snel schoon is. En dan gaan we mooi het nieuwe jaar 2017 in. Doe we ook bij CFM. Hier is Robbie Williams. Dat was hem, de nieuwe zeer van uh, Robbie Williams en I Love My Life. Ja, we kijken terug op een uh, mooi jaar 2016 uh, wat uh, CFM betreft... We hebben de duizendste lik gehaald uh, op de Facebook-site, Albert uh, Jan. Like heet dat toch ja, al? Like. Ja, Niet like. Precies. precies, maar dat we, precies. Dat we, uh, hoe lang hebben we erover gedaan voordat we dat uh, maken? Ja, nou ja, ja. Hadtje, ja, ja, dus, ja nou perfect. 2017-2000, uh, daar houden we het op. Hè. Gewoon, uh, even de CFM-Facebook-site, uh, like up. De ZFM, uh, Zandvoorts. En uh, je wordt uh, part of the family, laten we het zo maar zeggen. Volgende uur zijn we er weer met Zandvoort op zondag. Uur 2 met onderweer de vaste items. We houden de nieuwtjes in de gaten. En alles hoor je dadelijk weer op de radio bij CFM. Graag tot zo.